12 uur. Het NOS-journaal door Altmegens. Goedemiddag, winkelcentrum De Ridderhof in Alfa aan de Rijn is weer open. NAVO beschermt Libische burgers niet goed genoeg, zeggen Frankrijk en Engeland. De Vlaming Tom Lenoir schrijft het boekenweekgeschenk 2012. Vanuit het westen volgt vanmiddag meer zon, maar er ontstaan ook stapelwolken... die vanmiddag kunnen uitgroeien tot een bui. Er staat een stevige noordwestenwind en het wordt zo'n 10 graden op de Wadden... en 13 in Limburg. Morgen is het opnieuw zonnig met wat stapelwolken en weer een kans op een bui. Daarna veel zon en geleidelijk warmer. Drie dagen na de schietpartij, waarbij zeven mensen omkwamen, is winkelcentrum De Ridderhof in Alphen de Rijn weer open. Voorzitter Robert Grotenhuis van de Winkeliersvereniging opende de deuren. Zo zag verslaggever Theo Verbrugge. Het winkelcentrum gaat open. Rob Grotenhuis, de voorzitter van de Winkeliersvereniging. Ja. Het is zover? Ja, het is zover. We gaan open blij en uh, verdrietig de gehavende deur ja. helemaal met hout uh, beschermd op het moment reclameborden gaan aan de kant buiten is het uh, heel erg druk er staan enorm veel uh, camera's uh, gericht gezellig pasen staat er op de reclameborden ja, Boven in het plafond, de sleutel erin. één er meneer die als eerste naar binnen gaat. Ja, ik ben, helaas ben ik hier maar zaterdag ook geweest. Nu ben ik met gepaste, gepaste trots dat ik de durf heb om weer hier in het winkelcentrum te komen. Ik doe altijd mijn boodschappen hier. Ik vind het fijn dat, dat, dat dit moment weer er is, dat we weer verder kunnen met ons leven. Er was uh, voordat de deur openging al veel bedrijvigheid hier. Uh. Winkeliers worden trouwens handen gegeven door klanten. Vanochtend uh, groepjes uh, personeel die hier uh, gearmd uh, door het winkelcentrum liepen. Hier in het midden is een soort uh, podium gemaakt: een zwart podium. Met witte rozen. Evenveel witte rozen als er doden gevallen zijn. En Rob Grotenhuis uh, heeft een uh, café midden in het winkelcentrum. En hij heeft zojuist nog uh, wat kogelgaten gegeven. In zijn pand afgeplakt want dat vond hij toch weer niet zo heel erg mooi eruit zien. Daar hoor. Nou, wij gaan woensdag niet naar jullie toe, want die mensen willen niet. Elke woensdag kwamen we hier met mensen van de plusbus. Maar de mensen willen niet op dit moment. Maar ja, dan moet natuurlijk een paar weekjes overheen gaan en dan komen ze wel weer. Bijna alle winkeliers hebben hun deuren geopend in de Ridderhof in Al van der Rijn. Een deel blijft nog gesloten, omdat de winkel door logistieke problemen in de afgelopen dagen niet is bevoorraad. Het aantal nieuwe huizen dat wordt opgeleverd ligt op het laagste niveau sinds 1952. Vorig jaar waren het er nog geen 56.000, zegt het CBS. Er zijn vooral minder koopwoningen opgeleverd. De regionale verschillen zijn groot.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 als in de koopsector een duidelijke daling van het aantal afgegeven vergunningen. CBS zegt dat het lage cijfer vooral te maken heeft met de onzekerheid op de woningmarkt. Ten opzichte van 2009 werden vorig jaar ruim 30% minder huizen opgeleverd. In het topjaar, 1974 was dat, werden er nog 155.000 woningen opgeleverd. Dat is bijna drie keer zoveel als vorig jaar dus. In Amsterdam is een Britse man aangehouden voor een dodelijke schietpartij in Breda. Vorig jaar zomer kwam een jongen van 12 om het leven op een woonwagenkamp. De woonwagen waarin de jongen woonde werd door een groep mannen... met automatische wapens onder vuur genomen. De ouders van de jongen bleven ongediert. 24-jarige Engelsman is vandaag door een arrestatieteam opgepakt... voor het doodschieten van de jongen van 12. de politie. Hij wordt verdacht van, van betrokkenheid bij het schietincident. En natuurlijk moet, en natuurlijk uit zijn verklaring, hè, hopelijk gaat hij hier iets over vertellen... Duidelijk worden wat nou precies uh, zijn rol is geweest en die, van de, uh, en die van de anderen. politie denkt dat de Schutters zakelijk een conflict hadden met de bredaanse woonwagenbewoners. Dit is het NOS-journaal met Dorold meegens. De NAVO doet niet genoeg zijn best in Libië, zeggen de Franse en Britse ministers van Buitenlandse Zaken vanochtend. Frank Renaud in Parijs. Frank uh, Juppé, de Franse minister van Buitenlandse Zaken, die heeft dat ook gezegd. Waarom? Er werd hem gevraagd op een radiointerview naar de situatie in Misrata vooral. De gevechten daar gaan maar door, de bombardementen van troepen van Gaddafi gaan ook maar door, en de humanitaire situatie van de bevolking wordt steeds slechter. En daar was Alain Juppé, de Franse minister van buitenlandse zaken, dus uitermate uitgesproken over. Il faut d'abord que l'OTAN joue pleinement son rôle. L'OTAN a voulu prendre la direction militaire des opérations, nous l'avons accepté. Elle doit jouer son rôle aujourd'hui, c'est-à-dire éviter que Qaddafi n'utilise là encore des armes lourdes pour bombarder des populations. Nou, de NAVO wilde zo graag het militaire leiderschap krijgen van die operatie, zegt Juppé. Maar dan moeten ze de taak ook uitvoeren. En dat is het stoppen van die zware beschietingen op de bevolking door de troepen van Gaddafi. En tot nu toe, zegt Juppé, voert die taak, de NAVO die taak niet voldoende uit. Ja, nou timmert Frankrijk uh, internationaal behoorlijk aan de weg de laatste tijd. Denk alleen maar aan Ivoorkust, uh, waar Bakbo nu weg is. Uh, uh, wil Frankrijk uh, doorpakken? Nou, wat we zien is dat de Franse acties in Ivorkus... dus relatief snel resultaat hebben opgeleverd. En die acties in Libië niet. Bakbo is weg, Gaddafi zit er nog steeds. En de Fransen hebben in Ivorkus natuurlijk alleen geopereerd. Onder de vlag van de Verenigde Naties dat wel, maar als enige buitenlandse macht. Terwijl in Libië natuurlijk de NAVO een rol speelt. Wat de Fransen al nooit leuk vonden. Maar ja, dat was een tegemoetkoming aan de partners aan de coalitie, van de coalitie in Libië. En daarom nu het pleidooi voor meer actie. Ja. Ook William Heek, zijn collega in Groot-Brittannië... heeft zich op, op dergelijke manier uitgelaten. Hè. Die heeft ook gezegd uh, dat hij meer uh, inzet moet tonen. Uh, is dat afgesproken werk tussen Frankrijk en Engeland?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 Nee, er is officieel nog niet gereageerd, maar er wordt natuurlijk niet blij gereageerd. Maar dat maakt de Fransen eigenlijk niks uit. Want Parijs vindt dat politici moeten besluiten over de activiteit in Libië. En dat de NAVO dat alleen maar moet uitvoeren. Dat blijkt in Frankrijk altijd al uitgedragen. Dus Parijs is nu aan het lobbyen inderdaad, bij de politieke partners om de NAVO ook zover te krijgen. Frank Renoud in Parijs, dank je al. Het Boekenweekgeschenk 2012. Dat wordt geschreven door de Vlaamse auteur Tom Lanois is een van de meest gelezen Belgische auteurs. Lanois debuteerde in 1980 met poëzie. Later schreef hij ook romans, columns, toneelstukken en scenario's. Een van zijn bekendste romans is Kartonnen Dozen uit 1991. Het thema van de Boekenweek 2012 is vriendschap en andere ongemakken. Lanois hoeft zich daar overigens niet aan te houden. Maar een idee voor het Boekenweekgeschenk heeft hij al. Mijn probleem is meestal dat ik te veel inspiratie heb... en dat ik mijn grootste werk is om dat te beperken. Dus ik had één idee, maar ik ga het nou uitstellen voor een roman... want dat is een te, te, te lang idee. Het is de eerste keer dat ik een novelle schrijf. Ik ben gezien mijn lengte toch meer van het type mag het iets meer zijn. Maar uh, ik heb nou een idee, ik kan nog niet vertellen wat... maar ik weet nou wel wat ik ga schrijven. Het nou, ja. nou, is voor het eerst in 23 jaar dat een Vlaming het boekenweekgeschenk schrijft. De laatste was Hugo Claus. Door een stroomstoring ligt het treinverkeer van en naar Arnhem stil. Er kunnen geen treinen rijden omdat de wissels niet kunnen worden bediend. Storing begon vanochtend, 9 uur. Toen tijdens werkzaamheden bij het station een kabel werd kapotgetrokken. ProRail hoopt dat de zaak rond 2 uur vanmiddag weer is gerepareerd. Tot die tijd worden treinreizigers in de omgeving van Arnhem met bussen vervoerd. Voormalig Endemol-directeur Paul Reumer wordt algemeen directeur bij de NTR. De publieke omroep die vooral educatieve en culturele programma's maakt. Reumer begon zijn loopbaan bij de Tros. Later stapte hij over naar John de Mol-producties. Daar produceerde hij onder meer Big Brother en de grote Donorshow. Sinds 2009 was Reumer binnen Endemol verantwoordelijk voor de creatieve strategie. In een woning in het Friese Oosterwolde is dit weekend 90 kilo amfetamine gevonden. Het huis werd door de politie doorzocht in verband met een onderzoek naar een ontvoering vorige maand. Er is door een man uh, aangifte gedaan dat hij uh, ja, tegen zijn wil vast is gehouden in een woning. En dat hij afgeperst is en, uh, en daar is mishandeld. En in dit onderzoek naar de verdachte daarna zijn we bij deze drie, uh, drie mensen uitgekomen en bij toeval uh troffen wij deze dozen met uh, amfidamina. Ja, de partijdrugs heeft een straatwaarde van ruim 900.000 euro. De drie verdachten worden vandaag voorgeleid voor de rechter. In Rotterdam rijden tot twee uur vanmiddag geen trams, bussen en metrotreinen. Niet vanwege een storing, maar de medewerkers van het gemeentelijk vervoerbedrijf RET... voeren er actie tegen de bezuinigingen op het openbaar vervoer. Ze zijn bang dat daardoor onder meer de veiligheid in het gevaar komt voor het personeel. En verder zijn ze fel gekant tegen de openbare aanbesteding in het stadsvervoer. Vorige week waren er om diezelfde reden al acties in Amsterdam. En volgende week dan is Den Haag aan de beurt. Sport. De kwartfinales van de Champions League. Vanavond is er eigenlijk maar één wedstrijd die spannend is. Het Engelse onderrondje tussen Manchester United en Chelsea. Vorige week won Manchester in Londen met 1-0. Chelsea moet vanavond dus op Old Trafford in ieder geval één keer scoren. Volgens verslaggever Jeroen Elsoff is dat mogelijk en is Chelsea niet bij voorbaat kansloos.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 altijd één of twee doelpunten door beide ploegen gemaakt kunnen worden. Het kan echt toch alle kanten op. Al moet wel gezegd worden dat Manchester United... meer de vorm te pakken heeft dan Chelsea. Bij Chelsea wordt veel verwacht van aanvaller Fernando Torres... die in januari voor 58 miljoen euro overkwam van Liverpool. Maar de Spanjaard heeft de hoge verwachtingen tot nu toe niet kunnen waarmaken. En Elshoff betwijfelt zelfs of hij vanavond speelt. Er wordt over gespeculeerd dat Torres wel eens op de bank zou kunnen beginnen. En dat is ook niet zo gek, ondanks het feit dat het natuurlijk de duurste aankoop is...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 En dat is dus bijvoorbeeld Drogba en Anelka die toch vaak nog wel scoren. Al is Drogba ook wel wat op zijn retour wordt hier gezegd. Maar het zou mij niet verbazen als het duo voorin Anelka en Drogba zal zijn. Jeroen Elshoff. In de andere wedstrijd vanavond is de return in Oekraïne... tussen Shachtar Donetsk en Barcelona waarschijnlijk een formaliteit. Barcelona won vorige week het eerste duel namelijk met 5-1. Voetbalclub Sparta heeft Michel Vonk aangetrokken als nieuwe hoofdtrainer. De 42-jarige oud-prof begint er 1 juli. Heeft een contract voor één jaar getekend. En een optie voor nog een jaar. Vonk speelde onder meer voor AZ, Manchester City, Sheffield United en MVV. Dan nog een keer de hoofdpunten uit deze uitzending. Drie dagen na de schietpartij in Alfa aan de Rijn is winkelcentrum De Ritterhof weer open. Frankrijk en Engeland vinden dat de NAVO burgers in Libië te weinig bescherming biedt.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. RTL is begonnen met een programma over de nieuwe internetrage... cloud computing. En de presentatrice van dat programma gaat net zitten... Is hier Elsmeek Haveling, ik ga zo meteen met haar praten. In het mediaforum Petra Grijzen van WNL's ochtendspits en Jan Slachter van Omroep Max. En het gaat nog een keer over Alphen, waarnemer burgemeester daar. Bas Eenhoorden zei dat hij zijn handen vol heeft gehad aan alle geruchten die via Twitter zijn verspreid. Maar dat, dat soort nog... dingen is vaker gebeurd, dat er getwitterd werd over bijvoorbeeld het aantal doden... wat afweek van wat wij wisten. Uh, ja, dan moet je reageren, want het zou wel waar kunnen zijn. En de te kloppen score in de Nationale Nieuwsquiz is 33. De kandidaat van vandaag komt uit Ridderkerk en heet Rob Anderweg. Dit is Radio 1. Lunch. We nou, beginnen eerst met het medienieuws van vandaag. En stel je voor, jij komt bij mij in de studio. En ik zeg, hé, hey, ik ben boven van, van Dorens En jij krijgt 1 miljoen keiharde euro's gewoon in het handje. Voor de her. 1 miljoen. Show me the money. En je mag ze houden. Als je tenminste 8 vragen goed beantwoordt. Kinkt simpel, is simpel. De eerste aflevering van het SBS-programma Show Me The Money... heeft gisteravond bijna 400.000 kijkers getrokken... en dat is aanzienlijk minder dan de omringende programma's. En veel minder dan Show News vorige week op hetzelfde tijdstip. Bovener van is de presentator van het programma... waarin de deelnemers beginnen met de hoofdprijs van 1 miljoen euro. En dat bedrag ligt ook daadwerkelijk in de studio. Voor Boven van hangt veel af van dit nieuwe programma. De kijkcijfers van zijn meest recente programma's als CQC... de Zaterdagavondshow en Hole in the Wall... vielen op zijn gezicht nogal tegen... Show Me the Money is nog twee weken elke werkdag te zien... om vijf voor half acht op SBS 6. Hallo, daar zijn ja, en dan gaat het altijd over Jan de Bouffier. Caro's tijd voor twee presentator Frits Spitz zal namelijk aanstaande maandag tussen 1 en 2 zijn plekje achter de microfoon afstaan op radio 2 aan interieurontwerper Jan de Bouffier. De twee zijn elkaar gekoppeld voor het nieuwe tv-programma Hand van de Meester. Dat is een programma van Omroep Max. En daarin geven prominente antwoord op de vraag. Als ze niet hun huidige vak hadden uitgeoefend, wat hadden ze dan het liefst gedaan? In hand van de meesten zien hoe het hen vergaat als ze alsnog die kans krijgen. De Bevry gaat daarom in de leer bij de koning van de Nederlandse radio, Frits Spits. En dat de Bouffrie een paar lessen heeft gevolgd, staat hij maandag voor zijn meesterproef, namelijk zelfstandig een uur lang Spits Populair programma Tijd voor 2 op Radio 2 presenteren. De huidige en de vorige bondscoach van het Nederlands voetbalelftal die zullen samen als analisten optreden bij de zender Sport 1. Marco van Basten en Bert van Marwijk gaan hun visie geven bij de Spaanse toppen tussen Real Madrid en FC Barcelona. Radio 538 bevolkt voor de elfde keer tijdens Koninginnedag het Museumplein in Amsterdam. Op zaterdag 30 april treden daar van 12 uur middags tot 9 uur s avonds allerlei artiesten op. Het zijn onder andere Gerard Jolink, Afro, Jack en Direct. En vorig jaar trok dat evenement over de hele dag ongeveer 300.000 bezoekers. Gisteren werden de beste journalistieke producties van 2010 bekendgemaakt, de zogeheten Tegels. De Gouden Tegel, dat is de hoofdprijs, die ging naar de televisiedocumentaire Long Stay van Maria Mok en Meral Oeslu. En zij maakten dat voor NCRV's document. Maria Mok, goeiemiddag. Goedemiddag. En gefeliciteerd. Dankjewel. Champagne nog steeds in je hoofd een beetje? Ja, ik een beetje. Ja, je klinkt er helemaal raar van, of is het, is het je telefoon? Eh, dat zou kunnen. Eh, jullie wonnen niet alleen die gouden tegel... maar ook nog eens een keer de tegel voor de beste achtergrondproductie... Ja. in de categorie televisie, dus de lol kon niet op. Had, nee. je, dat, had je dat verwacht? Uh, nou, die gouden tegel hadden we totaal niet verwacht... want we wisten helemaal niet dat, uh, dat die er was. En er waren ook geen nominaties. Dus uh, Nelly Spintengroes begon opeens een verhaal te vertellen... en ik, op, op een gegeven moment stoot ik me er al aan van volgens mij het over Longstay. Het gaat tot... over ons. Het ja, was, was fantastisch, maar we hebben het totaal overweldigd. En wat vermeldt het juryrapport precies over jullie film? Uh, dat het een bijzondere documentaire is. Die, uh, nou ja, dat, we de, de mensen, dat we het vertrouwen hebben gewonnen van de mensen daar. Wacht, ik heb hem hier liggen. Uh, de, dat we toegang hebben gekregen tot een wereld die voor uh, de meeste mensen gesloten blijft. De kijker wordt deelgenoot van dit dilemma. En het uh, dilemma gaat dan over uh, ja, mensen die uh, toch vaak als monsters worden afgeschilderd, maar natuurlijk ook gewoon mensen zijn. En, en hoe zit dat nou precies? Uh, de staat ze binnen vertrouwen en nemen de tijd. Het menselijke van deze onmensen komt aan het licht. Een unieke productie. Ja. Dat is, uh... ja. En Daar kan jij het niet meer oneens zijn. Daar weet ik het niet meer mee hè. Nee, nee. <laughs> het, was, het was ook een prachtige film, dat moet gezegd. Ja. Uh, uh, jullie zitten vaker in die wereld hè, van de rechtspraak. Ja, jullie hebben cool. een tweeluik gemaakt over het uh, advocatenkantoor Anker en Anker. De kinderrechter ja. is van jullie hand. Ja. Zitten er nog nieuwe dingen aan te komen? We zijn nu bezig met een documentaire over de voogd. Die hebben we ontmoet in, uh, tijdens de opnames van de kinderrechter. Uh, dat is een hele leuke uh, onorthodoxe uh, rechtdoorzeeman... die uh, nou ja, allerlei problemen uh, oplost met uh, nou ja, gezinnen die het heel moeilijk hebben. En hij scheurt dan op zijn brommer daar naartoe en uh, nou ja, gaat uh, alle problemen te lijf. Prachtige, prachtige kerel. En We zijn bezig met een film over uh, de Robert M. Zaak... Dat is de zedenzaak in Amsterdam. De zedenzaak, ja. De, de verdedigers zijn die hem anker in de van de Goot. En we filmen dat vanuit de verdediging. Dus dat gaat ook nog, nou, waarschijnlijk wel een jaar duren of zo. Want dat uh, nou, wordt een heel lang proces. Ja. En met het Safati-huis. Uh, dat, uh, dat wordt genoemd daar de natte groep. Dat zijn mensen die eigenlijk op straat hebben geleefd. De zwervers of de stadsgekken die uiteindelijk... Of, hé, nee, zo in de volksmond, Die uiteindelijk uh, het niet meer redden. en uh, in een, op een afdeling uh, terechtkomen waar ze verzorgd worden, maar ze mogen nog blijven drinken en doen. En, uh, het is een prachtige kleurrijke groep. Dus in die zin wordt dat wordt een beetje de stijl van Longstay. Ja, bekend uh, dat Safati, Safati huis, want uh, Ramses Schaffi heeft daar ook gezet, ja, ja, het is ook die afdeling, ja. Kijk aan. Uh, nou, dat zit er allemaal nog aan te komen. Uh, ja. Eerst nog maar even genieten van dit succes dan. Dank voor je verhaal. Maria Goed, Mok, Dankjewel. Dank je wel. De winnende documentaire, trouwens Longstay, is te zien op de site van de NCV. Daarvoor gaat u naar ncnv.nl slash document. En er waren ook nog tegels voor het onderzoeksprogramma Argos. Dat is van Radio 1. Uh, VPRO en VARA-programma kregen zelfs twee. En de persjournalisten Marsia, nieuw in huis werd gekozen tot journalistiek talent. Na sociale media als Twitter en Facebook is er nu een nieuwe rage op internet... Cloud Computing geheten. RTL heeft daar een programma omheen bedacht. Gisteren was dat al op internet te zien. Natuurlijk, zou ik bijna zeggen. Vanmiddag wordt het op RTL Z uitgezonden. Het programma heet IT Next en de presentatrice is Elsmiek Haviga en die is hier. Hoi. Uh, cloud computing. Voor uh, al die mensen die nog niet weten wat het is. Ja. Wat is dat eigenlijk? Wat is het, eigenlijk? Nou, het, is het stomme is dat we dat eigenlijk allemaal al wel gebruiken. Maar er niet zo bewust van zijn. Het heeft eigenlijk te maken met het feit dat je gewoon dingen gaat doen... op het, op het internet of op, voor jezelf. Maar je hebt thuis niet meer alles wat je hebt opgeslagen in je eigen kastje. Je slaat dat op ergens op een virtueel iets... Uh, in de cloud noemen ze dat dan. Um, en maar in feite doen we dat met, met e-mail en, en, en Facebook doen we dat eigenlijk al. En ergens een provider die heeft een heel groot centrum met allemaal mooie machines staan. En daar zit eigenlijk al, die, al jouw software op. Dus stel je verzamelt heel veel liedjes, dan heb je die niet meer daadwerkelijk op je eigen computer, maar die staan ergens. Ja. Nou, ik zou zeggen, ik doe het zelf ook. Ik heb ik weet niet of het reclame is, maar ik heb Spotify om wat te noemen. Dus ik, ik draai nooit meer een cd. Ik, ik klik dat aan via mijn computer. En dat, dat, dat kan ik, heb ik een abonnement. Op. en dan krijg ik gewoon uit de lucht uh, meteen het nummer, het meest actuele nummer wat je wil, ja. dus dat is feitelijk wat er gebeurt. Maar kijk, waar we hier naar kijken ook, is, is wat dat voor zeg maar voor het leven ook voor bedrijven betekent. Want je gaat niet meer uh, enorme it uh, installaties neerzetten, nee, je kan gewoon zeggen: Weet je, we sourcen dat out, zoals dat zo mooi heet, en dan wordt het ergens opgeslagen. En dan kan je een stukje huren bij iemand die dat goed heet, Microsoft doet dat en uh, nou, noem het allemaal van die grote bedrijven op. Dan kan je gewoon een stukje. Uh, um, huren waar jij jouw gegevens opslaat. Ja, en, en uh, tegelijkertijd is dat toch ook gevaarlijk? Ja, ik wist niet dat je dat ja, ging nee, maar vragen, ja, vragen, ja. Dat vragen mensen altijd onmiddellijk ja. van, ja, privacy. Ja. En dan heeft iemand ja. mijn code en dan kan hij ineens al die ja. foto's zien... die ik stiekem had gemaakt van oh, mijn buurman. heb je zoveel veel foto's dan? Ik wil het wel weten, Jurgen, maar sla je het op? Nee, kijk, weet je, is, dat is natuurlijk het eerste wat je... Dat is ook de juiste vraag, hè, dat heb ik gisteren uh, toen met de opname natuurlijk ook gevraagd. Dat, dat is um, eigenlijk iets... Wat ook een beetje ouderwets is. Want hoeveel... Kunnen we wel niet overal bij? Weet je, je kan thuis ook gekraakt worden. Je, je, je, je pas wordt gekraakt. Weet je? Overal is dat wel een verhaal. Maar hier zijn zoveel veiligheidscodes. Ik, ik, wil, ik sta, sla ook mijn spullen al, al langer niet meer op thuis, maar ergens anders. Of op mijn kantoor. En dat, eh, nou, als je, u van niet weet wat voor code ik moet intikken. om daar bij mij in dit geval de Dropbox te kunnen komen. Daar zijn natuurlijk enorme uh, uh, ja, to grote toegangscodes voor. Maar het, is nog steeds ja. uh, een ding wat ook door de wetgeving niet helemaal en, goed is. Het, geregeld. het grote voordeel voor bedrijven is dat je gewoon zelf minder uh, van die capaciteit hoeft nodig in te hebben. Ja, ja, en je bent veel flexibeler, hè, want je huurt alleen op het moment dat je stel voor je hebt, Nou ja, weet je, ik zeg bij RTL, dan heb je natuurlijk gewoon de X-factor of weet ik veel wat, of de voice. Dan heb je opeens heel veel capaciteit nodig. Ik weet niet of ze doen hoor trouwens. Maar dan huur je dat in en dan dat klaar. dan hoe heb je dat niet meer nodig? Dus ja. het, het geeft veel meer flexibiliteit en je kan ook veel sneller werken. Je kan heel makkelijk uh, documenten met elkaar delen. Want iedereen kan daar dan meteen ja. bij. Hoe kan je hier nou, want dit, dit, klinkt, dit klinkt prima, fantastisch Logisch, uitleg. Ik snap het ineens ja. helemaal. Maar hoe kan je daar nou een tv-programma omheen maken? Nou, om erover te kletsen. <laughs> nou ja, om erover te kletsen. Om te laten zien wat voor voordelen het heeft en wat de gevaren zijn. Daar gaan we het volgende week ook over hebben. Van wat, ja, wat moet er nu gebeuren? Want het boeiende is dat als je zegt, waar is die ruimte dan? Waar staan die grote computercentra? Bijvoorbeeld in een berg in Zwitserland. En daar, daar zitten mijn gegevens. Nou, als daar iets gebeurt ja. in die berg. is heel handig in die berg. Weet je waarom in die berg? Omdat het natuurlijk heel warm wordt. Dus dan moet het gekoeld worden. En het kan niet, er kan niet een uh, enorm uh, vliegtuig op uh, opvliegen. Dat soort dingen. Maar dat betekent wel dat als er in Zwitserland iets gebeurt. Met mijn gegevens. Ja, hoe zit dat dan juridisch? Nou, daarover gaan we het hebben. Dat zijn nog hele onontgonnen gebieden. Ja. Waar wel uh, wat mee moet gebeuren. Um, en, en, bijvoorbeeld laatst had T-Mobile een enorme storing. Uh, bij een hele dag. Uh, ja. ik, ik begreep van mensen die daar, die, die kunnen daar dan dus niet bij kunnen. Dus er zitten ook wel toch wel gevaren aan. Dan kun je niet bij je spullen. Nou kijk, als er een storing is, heb je altijd een probleem natuurlijk. Of, het nou, of je het nou in je kastje thuis of, of op je bedrijf hebt opgeslagen of, of op zo'n groot uh, centrum. Dat, dat blijft natuurlijk een, een probleem. Maar um, weet je, daarover zou ik je volgende week iets meer antwoorden kunnen geven als we het daarover gehad hebben. Je wordt zelf ook nog bijgepraat. Ja, nou ja goed, ik heb me natuurlijk erg in verdiept. En de grap is dus, wat ik al zei, dat, dat ik het ook gewoon doe. En het ontzettend handig ja. is. Bij RTL worden bijna geen programma's uitgezonden die niet gesponsord zijn. Hoe zit ja. dat hier dan? Nou, het is een samenwerkingsverband met Microsoft, die helemaal eigenlijk heel erg op de achtergrond is. Ze geven alleen eigenlijk de locatie. Plachtig Je mag ook lekker gebouw. kritisch doen en zo. Ja, ja, ja, ja, absoluut. En uh, het leuke is ook, ik geloof dat we ergens een keer iemand van Microsoft krijgen, maar voor de rest is het allemaal echt gewoon um, um, naar inhoud. Puur ja. op inhoud, omdat zij het belangrijk vinden, maar dat geldt natuurlijk voor, voor meer. Om te we laten weten hoe dat dan werkt en wat voor voordelen het heeft. Marianne Sturman, goedemiddag. Goedemiddag. Ondernemer, en u, uh, u maakt gebruik van de cloud, zoals dat dan heet. Hè? U hebt uh, MoneyPenny. dat is een online uitzendbureau voor thuiswerkers en cloudworkers. Een uitzendbureau voor studenten die uh, vanuit hun eigen kamer kunnen werken. Uh, hoe, hoe past u dat nou precies toe dan? Um, nou, wij, wij zijn tien jaar geleden begonnen met, met MoneyPenny Met als idee dat uh, mensen via internet natuurlijk prima vanuit huis kunnen werken... En toen zaten we al met de vraag van ja, als we met al die individuele mensen zitten, met al die aparte harde schijven en computers, hoe kunnen we nou eigenlijk samenwerken op afstand? Dus wij zijn eigenlijk tien jaar geleden al op zoek gegaan naar software die via internet draaide, waar je inderdaad de documenten enzovoort kan opslaan. En ja, wij hebben eigenlijk nooit anders gedaan dan cloud computing, zoals dat dan nu heet. Maar dat wisten wij toen natuurlijk niet. Dus ja, wij werken eigenlijk al tien jaar op deze manier. Ja. En, en zitten er daar nou helemaal geen nadelen aan? Ja, wat mij betreft niet. Ik denk dat Elze Mieke al de, de potentiële nadelen genoemd heeft... Um, qua beveiliging en, en dat soort dingen. Aan de andere kant, ja, we bankieren ook via internet. Um, ik denk dat mensen die nog steeds met uh, uh, folders en uh, dossiers op hun fiets uh, fietsen... dat dat veel onveiliger is dan dit soort dingen. Dus ja, ik, ik geloof... Er heilig in, en nee, ik denk dat de voordelen ruimschoots de nadelen uh, overtreffen. Ja, en u hebt nog niks gemerkt van bedrijfsspionage, dat ineens andere bedrijven in uw gegevens zitten te neuzen? <laughs> nou, ik heb het niet gemerkt. Nee, nee, ik heb het nog niet gemerkt. Nee, nee. dat nee. niet. Nee, dus u deed iets eigenlijk al heel lang uh, en dat heet nu ineens cloud computing. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, daar klom, komt het op neer. Dat is wel de inspiratie voor mij geweest om mijn nieuwe label voor studenten, om die wel cloud workers te noemen, omdat inderdaad de term cloud computing. Ja, dat wordt nu duidelijk wat er daarmee bedoeld wordt. Dat je inderdaad via de wolk, via internet, je, je computer dingen doet. Nou, dus cloud workers zijn mensen die via internet ook werk doen. Ja. Dus ja, dat vond ik op zich wel een goede naam. En u zit elke week voor de buis, hè? Voor het programma neem ik aan. Van <laughs> Ze doet het al, ze weet het al. Tuurlijk! <laughs> de van nieuwste trends en zo, ja. de gevaren die er eventueel ja. aankomen. Eh, dank voor de uitleg, Marianne. Ja, ik... Oké, okay, graag gedaan. Ik wou nog iets zeggen, want we, kan je nog herinneren... dat van een officier van justitie zijn, zijn computerkastje er buiten stond? stond gewoon aan de weg, ja. Aan de weg en daar zat informatie in. Weet je, dat gaat dus nooit meer gebeuren. Want dat zit nu ergens in die berg. Ja, daar kom je dat zit, niet zomaar mee nee. bij. Nee, nee, dus, dus, dus zo, zo moet je het ook zien. Hè? Het is ook wat dat betreft toch wel weer, ook weer veiliger. En het voorbeeld wat we hier horen. Dit is een beetje de bedoeling ook. Dat jullie op die manier proberen informatie te geven aan bedrijven. Van, ja. Zo kan je daarmee omgaan. Ja, nou precies. En, de, en, en gewoon zien hoe het werkt. Maar het mooie is. En zij geeft het ook wel aan. Weet je, heel veel mensen doen het al. En bedrijven doen het al. Maar je bent er niet zo van bewust. En je bent er minder van bewust wat de mogelijkheden zijn. Dus ik denk dat het heel nuttig is in deze tijd. Ja, Ik weet niet hoe het jou is vergaan. Maar het hele internet, computers heeft het leven. Mijn leven in ieder geval ontzettend veranderd. En uh, dus, dit is weer een nieuwe stap. En uh, als je met de deskundigen praat, dan vinden die dit eigenlijk al... ja, voor hun is het oud-nieuws binnenland. Voor ons is het redelijk nieuw. Ja, ja, precies. Ik kwam net een computerdeskundige tegen. Die zit altijd bij de Farah. Francisco van ja, ja, Die zei, ja, die was twee jaar geleden al. Uh, ach, nee, Hij ja. twee jaar, en, en deze ondernemers is er al tien jaar. Dus Francisco is ja. niet zo up-to-date. Nee, ja, we zijn eigenlijk hartstikke laat met zo'n programma. Ja, over. Ja, precies. Uh, nog, nog even daarover ja. trouwens. Uh, ja. uh, de, want het programma wordt dus, uh, dus, gisteren was het op internet te zien. Live ja. gestreamd. Live gestreamd, precies. En het leuke is dat heel veel getwitterd wordt dan tijdens het programma. die vragen nemen we ook mee. En de compilatie daarvan laten we zien bij RTL. Volgens mij wordt ongeveer nu uitgezonden. Ik weet eigenlijk niet precies. Op RTL Z. ja, precies. En dat gedurende de hele week herhalen we dat. En volgende week doen we het weer. Doen het zes weken achter elkaar. En dan zijn alle aspecten van veiligheid, van mogelijkheden, van uh, nou, wat je er allemaal wel en niet mee kan. En het uh, zijn er allemaal voorbij gekomen dan. En ik denk dat je er echt wat aan hebt. En dan sluiten we het af met een uh, zogenaamde masterclass op Nijrode. Waar uh, mensen die wat meer, nog meer willen weten, uh, zich kunnen inschrijven om een dag uh, weer van alles te leren. Oké. Okay. En je blijft komen met je in het mediaforum hè? ook. Ja, goed. Okay. Dat, tuurlijk. Maar dan ja. moet ik fysiek hier zijn. Dat doen we nog niet via de cloud. hè? Nee, precies. Nog niet. Okay. Nee, leuk. Zie je uh, over tien jaar misschien, je weet het niet. Ja. Dankjewel voor de uitleg, okay. Elze Miek Haviga. Ja, dus, um, vanmiddag waarschijnlijk misschien zelfs rond die tijd zit, maar nu niet kijken, want de radio gewoon aanhouden dan ergens even in die programmering <laughs> van RTL Z kijken, dan komt dat programma ongetwijfeld dat voorbij. IT Next geheten. Zometeen het uh, Mediaforum, dat doen we uh, vandaag met uh, Petra Grijzen, die is van uh, als ochtendspits, en met Jan Slachten, de man van Omroep Max. Eerst is hier Dorald Megens. Radio 1, het NOS Journaal.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 Het Weerbericht van Weer Online. En de noordwestelijke stroming wordt koelere lucht aangevoerd. Het is vandaag dan ook een stuk frisser dan afgelopen dagen. De maxima liggen tussen 10 graden op de Wadden en slechts 13 graden in Limburg. Er zijn wel perioden met zon, afgewisseld door stapelwolken... die lokaal vanmiddag uitgroeien tot een bui. Daarbij staat ook een stevige noordwestenwind. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Koelt het af naar gemiddeld een graad of drie. In het binnenland kan het aan de grond een graadje vriezen. Morgen, woensdag, verloopt wisselend bewolkt met in het binnenland opnieuw een enkele bui. Het wordt dan 10 graden in het noorden tot 14 graden in het zuiden. De dagen daarna is het overwegend droog, met ruimte voor zon... en geleidelijk aan weer iets hogere temperaturen. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Petra Grijze, presentator van WNL's Avond- en Ochtendspits. De uh, Ochtendspits is op de televisie en de uh, Avondspits is op de radio. Helemaal goed. Ja. En uh, de directeur van Omroep Max is ook hier. Jan Slag, de presentator ook daar trouwens. Ja, wat doe jij eigenlijk niet, Jan, bij Omroep Max? Nou, um, hoop niet, hoor. Laten we, laten we daar eens even mee beginnen. Want uh, jij wilt het programma's Hart van Nederland gaan maken, begreep ik. Nou ja, nee, ik heb geroepen ooit, en dat is uh, uh, een tijdje geleden alweer... van het is raar dat wij als publieke Omroep nog geen Hart van Nederland hebben... of editie.nl. En daar we nu toch veel meer met regionale omroepen moeten gaan samenwerken. Hè, dat wil graag de politiek. En ik, ik sta er ook helemaal achter. Jullie doen al met AT5? Wij we doen even... wel met AT5, met Omroep Gelderland, met Brabant, met L1. Dus we zijn al heel erg bezig met, met samenwerking. Uh, ook uh, met een toekomstige dramaserie, een politieserie die eraan zit te komen. Willen we gaan samenwerken. Maar een hart van Nederland, dat hoort echt bij de publieke omroep, vind ik. Uh, waar we regionaal nieuws gaan brengen in een half uur. En uh, wellicht ook met, met, met, met een krant erbij, hè? pagina 5 van de Telegraaf... Dus er zijn die verhalen waar je zegt, nou daar zou je heel mooi, te, mooi televisie van kunnen maken. En deze zomer wil ik een pilot gaan opnemen... en dat presenteren bij de netcoördinator en kijken of er een plekje te vinden is bij de publieke omroep. Maar dat is eigenlijk een beetje het beste van de regionale omroep... krijg je daar te zien, want ze hebben toch zo'n programma? Dat heet RegioNet. Ja, maar goed, ik denk ook wel dat je daar wel heel goed naar moet gaan kijken... hoe je dat dan vorm gaat geven. Weet je wel, het moet natuurlijk ook wel dicht bij mensen zijn. En het is eigenlijk het nieuws wat het NOS-journaal niet haalt... wat de actualiteitenprogramma's niet halen... maar ja, dat kan ook zijn, tractor in sloot, boer breekt been, weet je wel. Maar tegelijkertijd gingen er ook ineens honderd koeien van door. Dat soort nieuws is op zich hartstikke Leuk. Daar niet voor de man in kwestie, maar wel leuk om daar naar te kijken. Dus ik denk dat er echt wel ruimte is bij de publieke omroep... om zo'n programma te maken. Ga kijken, Petra? Nou, ik denk dat dit verhalen zijn waar heel veel mensen... altijd van in de krant lezen van... Ah nee, hoe kan dat nou? En Nee, is dat echt zo? En ja. dat zijn vaak die verhalen die heel klein zijn... maar wel bijzonder. En ja, ja. waar ja, en inderdaad... Wat, we... wat de actualiteitenprogramma's en het nieuws allemaal niet meenemen. Maar daarvoor hebben we toch hard van Nederland. Die doen dat volgens mij al. Maar dat zit bij de commerciële. Ja. En, ja, maar we Jan moeten samenwerken van, nou, dit, met de dit... regionale. En dat is denk ik echt, er ligt ontzettend veel materiaal. Ze maken echt prachtige dingen. Ik ben een fan van de regionale omroepen. En als we die een venster kunnen geven bij de landelijke, dan zou dat echt fantastisch zijn. Goed, maar het wordt een pilot eerst en dan moeten ze zenderkoord... En dan moeten ze gaat nog een hele lange weg hebben om te gaan. <laughs> Oké, okay. laten we het hebben over Alphen aan de Rijn. Daar gaat het al dagen over uh, natuurlijk, zou ik bijna zeggen. Gisteren kwam het ANP met het verhaal dat er nog twee mensen overleden zouden zijn. Dat bleek na een half uurtje uh, niet zo te zijn. Uh, bleek trouwens al veel eerder, maar goed, na een half uur kwamen ze achter dat dat een fout was in de telling. Uh, de burgemeester, de waarnemende burgemeester van Alphen uh, Eenhoorn is daar duidelijk over. Dat klopt helemaal niet. En ik begrijp ook niet hoe dit op deze wijze is gekomen. Dus we hebben nog eens een keer, als ik het heel hard mag zeggen... de Oekazen laten uitgaan. Alle communicatie over dit soort onderwerpen gaat via mij. En alles wat niet via mij komt, is in principe dus niet aan de orde. Ja, Petra, het is moeilijk om... Uh, er, er wordt ontzettend veel getweet en, en, en getwitterd en gedaan. En, en je, moet, uh, he, je moet daar maar een selectie in maken. Wat is waar en wat is niet waar? Nou, ik vind wat Bas Eenhoorn hier zegt... vind ik uh, goed dat hij dat zegt over het ANP. Want ik citeer nu even de, het ANP in de Volkskrant. Ik heb het niet gecheckt. Oh. Dat moet ik er meteen bij zeggen. Maar hij zegt hier... de informatie over uh, dat ene slachtoffer waar je het net over had... kwam van een schooldirecteur. Ja. Uh, een van de overleden slachtoffers was werkzaam op zijn school. Wij waren in de veronderstelling dat de directeur een betrouwbare bron was. We sturen nooit een bericht zonder bron. Daar zijn we vanochtend niet van afgeweken. Maar dit is een... Dit is eigenlijk niet... De bron. Want de bron is natuurlijk het ziekenhuis. Dus in die zin vind ik dat de ANP het ziekenhuis had moeten bellen... en zeggen van klopt dat. Of in ieder geval die burgemeester. Want alles wat naar buiten komt zou via hem gaan. Dus dan moet je het daar checken ja, Nou ja, goed. Kijk, weet je wat het punt is? Natuurlijk wil je als er zoiets groots gebeurt... je hebt informatiehonger. Zelf wil je ook alles weten. En blijkbaar willen mensen, die willen dat ook... kijkcijfers zijn heel hoog. Je gaat meteen inschakelen en dan wil je alles horen. En uh, op een gegeven moment zijn er geruchten op Twitter bijvoorbeeld. Dan kan je die ook niet negeren. Je kunt niet zeggen, we kunnen het niet checken. En dus gaan we het niet brengen. Want als iedereen loopt te schreeuwen. Dan breng je dat... dus wel foutieve berichtgeving. Nee, de je moet in. altijd zeggen dat het om iets is om een, om een gerucht gaat. Je bent bezig om het te ja. checken. Als het waar is, dan uh, ja, komen we dat ja, brengen. Ja, maar en maar ook dat, als het niet waar is. Maar dat, maar dat vergeten mensen dan, die, dat zinnetje erbij natuurlijk. Ja. Hey, ik vind wow. het lastig hoor. Zeker als ik, ik. Ik was op een gegeven moment ook echt op het verkeerde been gezet. Over TV Westen. Die bericht op een gegeven moment dat de dader, zijn moeder. Zijn uh, vader ook had van ja, bot, uh, en dan, Dus ik was op dat moment in Albanië, dus ik lees dat voor aan de ploeg. Ik zie, joh, dat en dat is anders. Dus het is toch vermoedelijk iets in de, in de familiële, uh, uh, sfeer. Uh, familiële sfeer. En ja, dat blijkt dus helemaal niet waar te zijn. Je ziet wel bij dit soort uh, gebeurtenissen dat er een race is naar nieuws. En dat men kost wat kost. En ik vind dat men juist bij dit soort nieuws echt ja, heel zorgvuldig te werk moet gaan. En eigenlijk maar aan de autoriteiten moet overlaten. Of je... je moet zeker weten dat het echt waar is. Maar dus aan... een check, check, dubbelcheck. check. Als je nou je, je doet Twitter open. Dit is gebeurd. Je kijkt op Twitter. Echt, het stroomt helemaal vol. Ja, ja. Moet je dat dan negeren? Ja, je, je, mag het, je mag het volgens mij niet brengen als een Twitterbericht. Want. Iedere gek kan daar roepen wat hij wil. Uh, en, en dat is ook gebleken. Gisteren roept er een jongen op Twitter. die zegt dat er weer een shooting is. in een winkelcentra. En gelukkig hebben ze hem opgepakt. en ik hoop dat ze hem een maand achter slot en grendel zetten. Maar stel dat wij dat gaan brengen als nieuws. Er is weer een, zoiets. Dan, dan, ik denk dat als je zo'n bericht leest. dan moet je het gaan checken bij de best desbetreffende autoriteiten... of bij bronnen waarvan je zegt, nou, die zijn echt betrouwbaar. Maar het feit dat het ANP een bericht brengt... voor mij is het ANP bijna de Bijbel. weet je wel? Ik geloof alles wat zij zeggen. En als er dan toch berichten tussen zitten die niet waar zijn... ja, ik vind dat we dat gewoon niet kunnen maken. Het is natuurlijk allemaal ingegeven door de race. Hè? Iedereen wil, eh, Iedereen ja, wil zo, ja, ja, mogelijk, zo snel geschoven. mogelijk alles brengen. En, ja, maar je kent het. De, de adrenaline die, die mm. gaat over de redactievloer. De klok maar, maar, is de, de baas en de spanning is heel erg we, hoog. Weur de media, dat wel... Uh, toch wel eens ons ter harte te nemen. Dat je dus een verantwoordelijkheid hebt op dat punt. En dat je niet zomaar onzin kan komen. Vertellen. Maar dat is ook niet wat ik zeg. Want ik vind ook dat je het moet checken. Kijk, als er een. Zoals bij het ANP, dat nieuws komt binnen van die schooldirecteur. Dan vind ik dus dat het ANP niet alleen maar op die schooldirecteur mm -hmm. moet afgaan. Maar bij de bron moet gaan checken. Het ziekenhuis. Mm -hmm. uh, vervolgens kunnen ze het al niet brengen. Dan moeten ze zelf bepalen. Maar stel nou dat. Uh, en RTO brengt het. En NOS brengt het. Ga jij dan als enige. Zeggen ja, het zou van, wel stoer zijn, misschien. Nee, niet. Om... Nou ja, nee, nee, maar iedereen krijgt die informatie. Hè? Dus iedereen in Nederland hoort dat de hele dag. Dan is het gek als jij dat niet doet. of in ieder geval zegt van: hé, hey, dit brengen andere media. Wij zijn bezig om het na te gaan. En dan uh, kunnen we het brengen, ja of nee. Ja. Ja, ja ik en nogmaals, ik vind, het, ik vind bij dit soort uh, gebeurtenissen moeten we echt heel zuiver zijn en echt ja, alles dubbel-dubbel checken. Mm. Want je ziet dat je echt daardoor, stel dat iemand dat leest, oh hij heeft zijn moeder vermoord. En zegt, weet je, dat staat wel op, in de krant, het staat in, op teletext, het staat op internet. Ja, en, en, en het feit dat. Ik vind het ook verkeerd dat er echt een race is hoor. Ik, bedoel, ik zat me echt af te vragen, te vragen van wie komt er nou het eerst met de naam. Weet je wel, nou, de de Telegraaf had hem als eerste. En dat klopt natuurlijk al. Nou, prima dat je dat hebt gedaan. En dat je dat... Maar er is echt natuurlijk. Dat, dat zit ook natuurlijk wel een beetje in, journalisten, om het nieuws te willen brengen. Maar met de sociale media vind ik wel dat we daar uh, heel voorzichtig mee om moeten gaan. Want, ja. Doe, do, zit jij op Twitter eigenlijk, uh, nee. Petra, of niet? Je, je, je volgt het wel dus, maar je doet zelf niet mee. Aan de... nou, ja, raar als... is dat eigenlijk, dat je nog niet meedoet. Maar waarom is het raar? Nee, joh. Nee, ik doe, ook, ik doe het ook niet. <laughs> nee, ik doe het niet. Nee. Uh, maar ik kijk wel. Want uh, ik kan me nog wel herinneren... dat uh, toen zat ik nog bij BNR... en presenteerde ik... toen was die vliegramp in Tripoli. En dan is toch... Uh, je gaat kijken van, hé, hey, er komen langzaam de berichten door. Je weet nog niet, kun je het brengen, ja of nee? Dan ga je toch op Twitter kijken, kijken wat daar gebeurt. En dan ben je in overleg van, goh, ja, wat gaan we nou doen? Gaan we, gaan we daar wel iets over zeggen? Niet. Daar ben je voortdurend mee bezig. En tuurlijk, je moet, je moet toch die kanten bewaren. Ook al weet je dat die klok, die gaat. En de andere nieuwsmedia zijn er ook mee bezig. ja. Um, ja. Hoe vind jij trouwens dat die burgemeester het doet? Uh, goed, heel goed. Ik heb gisteren bij Paul Witteman gezien. Heel degelijk, heel betrouwbaar. Een, een man. Ja, ik bedoel, als, als hij iets vertelt. en zij zullen ongetwijfeld ook uitgeleiders hebben gemaakt. Hij Gaan we ze op... toe, inderdaad. Gaan we ze ook eerlijk ja. toe. Uh, maar ik vind, ik vind hem heel. en ik vind het mooi dat hij vanmiddag. dan heb ik gelezen ook in de krant. Uh, dat hij vanmiddag naar het winkelcentrum ja. gaat. om daar te laten zien dat het gewoon veilig is. is om daar te shoppen. Ja. Dus nee, ik vind het een hele. Uh, hij heeft het goed gedaan, absoluut. Maar jij zat in Albanië, zei hij. tussen ja. de regels door. Want het lijkt me ook gek als je daar dan zit. en ja. je merkt ineens dat. Uh... Ik, ik, ik controleer. dat is gewoon een tik van me. Ik, om het uur heb ik altijd. Ik het even check bij teletext. Dus we zaten ergens, waar we aan het draaien. En uh, dus toen las ik dit bericht. Ja, daar gaat het toch iets door je heen. Mm. Van, uh, het eerste waar je dan aan denkt, nou ja, goed, ik woon in Zoetermeer. Dus mijn vrouw zal er wel niet gelopen hebben. Je betrekt het altijd gelijk. Mm. En ik ben ik ken het winkelcentrum, ik ben er zelf wel eens geweest. Maar nee, dat is te bizar voor woorden. Ja. En dan blijf je dat gewoon ook volgen. En dat, ook dat bericht van TV West kwam tot mij, en toen dacht ik, oh ja, nu begrijp ik het misschien een beetje. Mm. Maar dan bleek dus ook niet waar te zijn. Nee, we begrijpen er eigenlijk nog allemaal niks van. Want dat, dat blijft de vraag natuurlijk die boven de markt blijft hangen. Van waarom heeft deze Waarom dat heeft vertellen? hij het gedaan? Ja. Ja. Nog even naar Japan. Morgenavond organiseert het Rode Kruis een Benefietavond voor. Japan in de arena treden allerlei muzikanten op. En daarna voetbalt Ajax tegen een Japans team. Uh, die muziekoptreden worden op Nederland 1 uitgezonden. Samenvatting van de wedstrijd is te zien op 3. En SBS en RTL die besteden in de reguliere programmering aandacht aan die avond. Uh, goed eigenlijk dat er zo'n actie komt voor Japan, Petra Grijzen. Ja, ik denk, goh, ja, iedereen moet dat uh, zelf weten als je zo'n actie wil opvolgen. is dus natuurlijk, je kan daar niet tegen zijn. Dat lijkt me gewoon een goed idee. Ik denk niet dat Japan er financieel... Op voor of achteruit gaat. Het, het is een druppel op een goede plaat. Maar uh, het, ja, het is een, een, een emotionele actie. En ja, ik snap dat mensen die willen hun sympathie tonen en, uh, en laten zien mm. dat ze er ook nog mee bezig zijn. Is, is dat het ook Jan een uitlaatklep bieden aan dat soort gevoelens van mensen? Want die actie van Haïti die was, die was echt veel groter. Hè? Ja, maar dat land had het ook echt nodig. We praten wel over Japan als de derde wereldeconomie. Uh, ik vind het een beetje, uh, zeker nu met wat de afgelopen weekend is gebeurd... had ik persoonlijk gezegd, laten we het even uitstellen. Mensen zijn toch veel meer bezig met, met Alfa aan de Rijn dan met ja. Japan. Om het maar even heel plat te zeggen. Uh, en ik vind het ook een beetje, uh, ja, mosterd naar de maaltijd. Hoe, ja, wat gaan we daar doen? Wat er, waar is nu dringend behoefte aan? Zijn er dekens nodig? Is er water nodig? Is er, weet je wat, dat soort concrete dingen. En tegelijkertijd bekruipt ons toch allemaal het gevoel van Haiti... waar we heel veel geld met elkaar hebben opgehaald. Waarvan, blij, waarvan uh, gezegd wordt dat toch ongeveer... 80, 90 procent op een bankrekening staat. Dus ik, ik had liever gezien dat we het 1 hadden verlaat... Uh, omdat we nu niet nog te veel in, in Alfa aan de Rijn zitten ja. met onze gedachten. Maar goed, ik neem aan dat de voorbereiding voor die actie hebben. Ja, dat al, al snap ik ook wel. Maar ja, goed, weet je, je wilt toch ook een resultaat behalen. Bedoel, je wilt toch ook iets doen. En ik zou graag willen weten, waar is nu behoefte aan in Japan? Ja. Natuurlijk aan heel veel dingen, maar wat is de noodhulp die we daar kunnen leveren? Daar ben ik ook benieuwd naar. En, en, en ben dat, het is dus het algemeen eigenlijk. Uit. We gaan iets doen voor Japan, maar wat gaan we doen? Ik word vanmorgen op de, uh, K, bij de KRO op radio. Er was een mevrouw van het Rode Kruis, die is daar net geweest, ook in dat gebied. En die zegt, ja, het gaat eigenlijk om hele basale dingen. Er zitten daar nu mensen die zitten in een. In een kamertje van een ziekenhuis. Ja. Die worden straks naar noodwoningen teruggestuurd. En die woningen staan helemaal leeg. Daar is dus niks. Daar moet gewoon een ja, bij wijze spreken een magnetron in, zodat ze normaal ja, tijd op ja, kunnen. Nou ja, goed, als dat het is, dan vind ik ook. Ik, wij hebben zelf nog overwogen vanuit het programma Max Maakt Mogelijk om er naartoe te gaan. We hadden het bericht gekregen van. Een verzorgingstehuis, daar in de buurt van, van waar de kerncentrales staan. waar 180 mensen wonen, waar er uh, nog maar 59 van in leven zijn. Allemaal ouderen die daar nu in een gymnastieklokaaltje wonen. Uh, beetje, ik denk als je het zo concretiseert dat je dan ook echt wat kunt gaan doen. Maar als je het in zijn algemeenheid gaat uh, benoemen. Van ja, we gaan Japan helpen. Dat het dan. Uh, ik nogmaals, voetbalwedstrijd zingen in de Arena. Ja, ik, ik had liever daar ter plekke een verslaggever gezien... die gewoon concreet... Dat, dat is ook een beetje verschillend. Ja, Met dat Haïti had je weg. ook al de achtergrondreportages ja, ja. En, en dan zag je ook een beetje wat daar natuurlijk ja. aan de hand was. Hoewel, we hebben natuurlijk heel veel gezien vanuit Japan. Ja, maar hoe is het ja. nu daar zo? Mm. Weet je wel? We hebben daar eigenlijk op dit moment volgens mij... Niemand zitten die daar echt verslag van kan doen. En dat had ik wel iets sterker gevonden. Ja, de BBC het... volgt het nog heel erg sterk. En die zijn ja. daar ook nog heel erg mee bezig. Om te kijken hoe gaat het met de mensen nu. Hoe bouwen ze het weer op? Hoe gaan ze daar simpel Het is gemakkelijk uh, om, om vanaf de zijlijn nu te roepen dat het anders moet hoor. Dat laat, laat ik mm. dat voorop stellen. Ik vind het fantastisch dat het initiatief er is. Maar nou, ja. het, gaat, het gaat gebeuren in ieder geval. We kijken hoeveel dat uh, op gaat leveren. Mag ik jullie danken voor uh, de bijdrage aan dit Media Forum. Peter Grijze en Jan Slachter. Zometeen de Nationale Nieuwsquiz. Die spelen we met Rob Anderweg. En uh, dit is uh, muziek van Raccoon. De band uh, was een beetje stil even rond, maar ze hebben een nieuw album uit. En uh, daarvan nu No Mercy. She walks in and says, come on, let's have it. She brings out the worst you can be. That's a good day for a bad habit. Don't you dare to disagree. She likes to suffer. She passed that thinks see something groovy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 Liverpool Rain, zo heet het album. dat album. Dat komt eraan. Deze maand is het gepland, in ieder geval van Raccoon, dus No Mercy. Rob Anderweg is 63 jaar, woont in Ridderkerk en is hier om de nationale Nieuwsquiz met ons te spelen. Welkom. Goedemiddag. U zit in de FUT, vervroegd uitgetreden. Wat heeft u altijd gedaan? Nou, ik heb 44 jaar in de Rotterdamse haven gewerkt. Ja. Havenarbeider, wat hebt u daar gedaan? Nou, ik ben het grootste, ruim, ruim 30 jaar ben ik daar toezichthouder geweest, oftewel botenbaas. En de laatste acht jaar heb, heb ik uh, op mijn een keer gezeten. Omdat mijn eerste bedrijf toen een uh, fiat ging... ben ik nog voor de laatste acht jaar ben ik nog bij een ander bedrijf uh, in, in de containersector ja, geweest. Ja, ja, ja. En wat doet een, een, een, een, een havenman uh, als hij met de voet ja. gaat? Oh, nou eerst even uitrusten. <laughs> Van al die jaren werken. <laughs> nou, het was toch vaak vroeg op en, en, en nachtdiensten en zo. Zeker de laatste jaren, dat was erg zwaar. Ja, ja tegenwoordig... Uh, ja, thuis eh, lekker, een beetje knutselen en ja. en zo. Ja. Nou, u hebt een goede kleur ook, dus u komt ook wel buiten, zo te zien. Ik ben heel veel buiten, <laughs> ja. ja. We gaan kijken wat het wordt te worden met de Nieuwsquiz. Eerst de Nieuwsfactor. Kroon herhaalde het ja. nog maar een keer. Met drugs heb ik niets te maken. Want daar ben ik namelijk helemaal vrij van. De Nationale Nieuwsquiz. Het staat dus vast dat Kroon een hoeveelheid cocaïne en MDMA in zijn borst daar had. Als hij verklaarde erover, dan was het eerst dit, dan weer dat. Toen weer zus, dan weer zo. Maar waar dat bewijs dan vandaan moet komen voor uw ongeloofwaardigheid, dat moeten we raden. Mochten er dan toch nog schulden bevonden worden, dan met trots leef ik uh, mijn willemsorde in, omdat ik vind, de zorg mag niet besmet worden. Ja, vraag 1. Marco Kroon, die uh, van drugsbezit uh, verdachte militair... die heeft gisteren bij de rechtbank in Arnhem nog eens een keer herhaald... dat hij onschuldig is. Toch is het OM niet overtuigd van zijn onschuld. Wat voor soort straf heeft justitie geëist? Is het totaliteit uh, 120 uur werkstraf... Ja, werkstraf inderdaad, of een taakstraf. Taakstraf, ja. Is goed. Vraag 2. Kroons advocaat vindt dat er zoveel onzekerheid is... Uh, dat het OM niet ontvankelijk zou moeten worden verklaard. Kroon zou niet eerlijk zijn behandeld... doordat hij voor de militaire rechtbank is gebracht... terwijl de beschuldigingen betrekking hebben op zijn privéleven. Hoe heet de advocaat van Marco Kroon? Knoops. Geert-Jan Knoops, dat is goed. Vraag 3. Kroon heeft gezegd dat hij zijn militaire Willemsorde terug zal geven aan de koningin als hij schuldig wordt bevonden. Kroon ontving die hoogste Nederlandse ridderorde in 2009. Ook een voormalig president van de Verenigde Staten heeft ooit postuum een militaire Willemsorde ontvangen. Hij was benoemd door koningin Wilhelmina. Om wie gaat het hier? Een uh, voormalig president van de Verenigde Staten heeft die Willemsorde ooit ook gekregen. Eisenhower? Nee, het is uh, Roosevelt. Roosevelt. Franklin D. Roosevelt. Roosevelt. Andere buitenlandse vorsten die de orde ontvingen zijn... koning George VI van het Verenigd Koninkrijk... en keizer Haile Selassie van Ethiopië. We gaan naar vraag 4, een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Je zou theoretisch gezien wel de mogelijkheid hebben... dat mensen die gebruik maken van die illegale downloads, de consument, dat die ook onrechtmatig handelt. Dat is maar is de wetgeving in de eerste instantie niet opgericht. De eerste stappen die we gaan zetten zijn in de richting van de tussenpersoon. U zei het al. Vrij teven. Dat is goed, de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Het kabinet wil het downloaden van films, muziek, e-boeken... en software strenger gaan aanpakken. Vraag 5: Het is een cruciale stap voorwaarts voor alle componisten in Nederland... die al jaren aan moeten zien dat hun werk gratis wordt verspreid. Dat zei directievoorzitter Hein van der Ree van de organisatie die auteursrechten beschermt. Hoe heet die organisatie die dus duidelijk blij is met Tevens Aanpak? Gok, stuur maar bij me dan. <laughs> ja. <laughs> ja, nou ja, nee, is, nee, ik denk dat iets is jullie het fout regent, want u draait net de letters om. Het is Buma Stemra. Oh, Buma Stemra, ja. ja. Dat is een bekende klok in de oh, Ja. ja. Uh, laatste vraag. Maximaal vier punten. U krijgt aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. Dus een onderwerp. En de vraag is... wat bedoelen we hier? Het gaat om, uh, een, om één term dus uit het nieuws. Uh, hier komen de aanwijzingen als u het antwoord weet stoproepen. Komt-ie. Vier. Naar schatting 2000 vrouwen worden door mij getroffen. Drie. Wie tegen mij zondigt, betaalt 150 euro boete. Stop. Burka. Ja. Wat is er met die boerka? Het uh, uh, verbod in Frankrijk? Ja, heel goed. Ja, nee, het verbod wil ik eigenlijk ook nog even horen. Uh. Is goed. Uh, ja, dat is hem. Uh, het burka verbod. Uh, in Frankrijk dragen naar schatting 2000 vrouwen een boerka of een niqaap. Vandaar die eerste uh, aanwijzing. Wie tegen mij zondag betaalt 150 euro boete. Mannen die vrouwen dwingen om een burka te dragen... die worden veel zwaarder bestraft kunnen een celstraf en een boete van 30.000 euro krijgen. Als het om minderjarige meisjes gaat, wordt die straf zelfs verdubbeld. En inderdaad, gisteren in Frankrijk als eerste land in Europa ingevoerd. Het Boerka-verbod. Komen we op zes in de Factor. En daarmee gaan we zometeen deel twee van de quiz spelen.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 Maar dit keer niet vanuit de fractie, maar vanuit de aanhang. PVV-stemmers hebben zich verzameld in de vereniging voor de PVV. En het doel van die club is om de partij democratischer en opener te maken. Onze stelling, de roep om meer democratie bij de PVV is verspeelde moeite. Bent u daarmee eens of oneens, sms tot naar 7070. Dat kost 50 cent, u kunt ook gratis bellen, het nummer is 0800-1101. U mag stemmen op onze website www.standpunt.nl En als u twittert, gebruik dan de hashtag standpunt. Dan zijn we terug bij Rob Anderweg uit Ridderkerk. Zes net in de factor. De hoogste score tot nu toe is 33. Dus als u zes vragen goed hebt, dan bent u daar al overheen. Met 36 punten. Maar liever meer, want er komen nog wat meer kandidaten voorbij deze week. We gaan het gewoon doen. 90 seconden de tijd. Ik stel de vragen zo luid en duidelijk mogelijk. En als u het antwoord weet, dan geeft u dat. Als u het niet weet, zegt u pas. Dan stel ik snel de volgende vraag. Daar komt-ie. De nationale nieuwsblist. Koningin Beatrix begint vandaag aan een vierdag staatsbezoek aan welk land? Duitsland. Is goed, het aantal van welke dieren op Antarctica is de laatste decennia sterk verminderd? Penguins. Is goed, in China zijn mensen opgepakt die worden verdacht van het opzettelijk verontreinigen van welk zuivelproduct? Babymelk. Dat is goed, hoe heet de prinses die gisteren voor het eerst naar school is gegaan? Ariane. Dat is goed, wie is door Franse soldaten gisteren uit zijn bunker gehaald? Bakbo. Dat is goed. De medewerker van welke partij is ontslagen nadat dat hij seks had met de ex-vriendin van een PV Europarlementariër? PVV. Is goed. President Saleh van welk land is bereid om de macht over te dragen? Jemen. Is goed. Hoe heet de Friese zanger die zaterdag een nacht in de cel heeft gezeten vanwege een ruzie met zijn vriendin? Siebe van der Poel. Dat is goed. De inspectie heeft gisteren 360 verwaarloosde dieren in beslag genomen ja, bij een ja. bewoner van een volkstuinencomplex. In welke stad? Dat is goed. Groningen. FC Twente kan in de komende twee uitwedstrijden door een schorsing niet beschikken over wie? Rosales, een machinist die vorig jaar betrokken was bij een treinongeluk... in welke plaats wordt vervolgd? Stavoren. Dat is goed. D66 wil van welke minister weten... of hij wel echt achter zijn eigen bezuinigingsplannen staat? Heerlijk. Is goed. Liverpool heeft gisteren met 3-0 gewonnen. Van welke club? Uh, Manchester United. Nee, Manchester City, was City het. Ja. In welk land is een Kamerlid opgestapt... omdat hij in het parlement naar porno zou hebben gekeken? Uh, Indonesië. Dat is goed. Justitie eist ruim 2,7 miljoen euro terug van wie? B. Is goed. Van welk Europees land worden geen nieuwe Google Street View beelden meer gemaakt? Duitsland. Dat is goed. Volgens Voetbal International gaat Mark van Bommelen uit dat hij ook komend seizoen bij welke club speelt? AC Milan. Is goed. Nou, die zit nog net in de knal en uh, die tellen we erbij. Wat denkt u zelf? Nou, ik weet Een stuk of tien, elf. Vijftien zijn het er. Vijftien? Ja. Keer zes is negentig. Nou. Gelijk aan kop. Keurig. <laughs> ja, en dan moet de rest <laughs> nog maar eens even overheen zien te komen. Het is een goede score hoor, keurig gedaan. Ja. U krijgt uh, in ieder geval van ons mee twee kaarten voor beeld en geluid. Uh, we doen daar een lunchradio bij en de mok van dit programma. En uh, wie weet spreken we elkaar vrijdagmiddag uh, zo vlak voor 1. Oké. Okay. Want als die 90 blijft staan, dan krijgt u ook nog eens een keer die 300 euro in de knie. Nou, hartelijk dank. Goede reis terug in ieder geval. Dank u wel. En wie weet tot vrijdag. Oké. Okay. Uh, we ons straks om kwart over één weer, uh, zo ongeveer. En dan gaan we praten over de autorij. Uh, die is weer aan de staande. Ik geloof dat er eerst een persdag is. En dan vanaf komende donderdag kan het publiek ook uh, daar terecht. En zich vergapen aan allerlei nieuwe modellen. Er zat even de klad in de autobranche, maar hoe is het nu? Dat is de vraag voor vandaag.